12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een goede middag. Nederland doet vanaf deze week zijn naam weer eer aan. als het gaat om internationale rechtspraak. Het onvolprezen Leidsendam staat wereldwijd in de schijnwerpers. vanwege het Hariri-proces. En de horeca is er maar druk mee. Hoe voorkom je dat jongeren onder de 18. ook maar één druppel alcohol drinken in jouw tent? De eigenaar van Café Het Lemke in Eindhoven. wil nu polsbandjes gaan invoeren. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het aantal zaken bij de burgerrechten daalt. In 2012 waren het er 75.000 minder dan in het topjaar 2010. Volgens het CBS is daar een duidelijke verklaring voor. In 2010 zijn de griffierechten fors verhoogd. En dan bedenk je wel twee keer of het wel de moeite loont om naar de rechter te stappen. Een aantal mensen zullen ook denken als het een lening is van 1000 euro die niet is terugbetaald. Ik neem een verlies, jammer, maar laat maar zitten. In 2012 behandelde de burgerrechter 1,1 miljoen nieuwe zaken zoals echtscheidingen en financiële kwesties. Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar veel meer fraude opgespoord. Volgens CZ werd er voor 4,3 miljoen euro aan fraude gepleegd... met zorgdeclaraties. Een jaar eerder was het nog 2 miljoen. De zorgverzekeraar werkt sinds vorig jaar met een nieuw systeem... dat op verschillende manieren declaraties opspoort... die afwijken van het gemiddelde. Premier Shinawatra Watra van Thailand heeft de oppositie aangeboden te praten over mogelijk uitstel van de verkiezingen. Door protesten van tienduizenden betogers ligt een groot deel van de hoofdstad Bangkok plat. De betogers eisen dat Shinawatra Watra onmiddellijk aftreedt en dat er een overgangsregering komt. Volgens correspondent Michel Maas zullen de protesten zeker niet als een nachtkaars uitgaan. In politieke kringen wordt gezegd van deze demonstratie die kan eigenlijk alleen maar lukken als er een militaire koek volgt. Dus iedereen is er droog van dat gevoel. Dat het elk moment kan gebeuren. Wat dan ook. Het wordt voor bedrijven makkelijker om geld te lenen. Banken, grote beleggers en Robeco beginnen daarvoor het NL-ondernemingsfonds. Dat is bedoeld voor bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen euro. Ze kunnen bij het fonds bedragen lenen van 10 miljoen euro en meer. Nog dit jaar moet de eerste lening worden verstrekt. En over vijf jaar moet het fonds een omvang van een miljard euro hebben. Nu de economie uit de dal klimt, hebben bedrijven meer geld nodig om te investeren. Maar ze klagen dat dat ze vaak moeilijk een lening kunnen krijgen. In Jeruzalem hebben politici uit Israël en de rest van de wereld... afscheid genomen van Ariel Sharon. De Israëlische oud-premier overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd. De huidige premier, Netanyahu, prees sharon als een van de grootste militaire leiders van Israël. President Peres sprak van een vriend, een leider en een uitzonderlijke man. En ook de Amerikaanse vicepresident Biden... sprak bij de herdenking in de Knesset. From my he was a complex man... Maar om hem beter te begrijpen, denk ik dat het belangrijk is dat de geschiedenis ook in complexe times. In een heel complexe neighborhood. Straks is er een militaire ceremonie in Latroen. waar Sharon in 1948 tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog zwaar gewond raakte. En daarna wordt hij begraven bij zijn boerderij in Zuid-Israël. De Europese Centrale Bank heeft een nieuw biljet van 10 euro gepresenteerd. Het is na het 5 euro biljet het tweede briefje dat sinds de introductie van de euro een nieuwe versie krijgt. Het biljet heeft nieuwe en verbeterde echtheidskenmerken zoals een hologram en een watermerk. En vanaf 23 september komt het biljet in omloop. Dan het weer nog op steeds meer plaatsen zon... maar vooral in het zuiden en westen ook kans op een bui. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen wat regen, vooral in het westen, midden en zuiden. Ook wat zon en het wordt 6 graden. Als startende ondernemer heeft u wel genoeg te regelen. Smiddags inschrijven bij de Kamer van Koophandel... s'avonds visitekaartjes bestellen. Daarom zorgen wij er bij ABN AMRO voor... dat een zakelijke rekening openen geen onderneming op zich is. Dat kan gewoon online...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 het proces dat Libanon al jaren splijt gaat deze donderdag echt van start... in een groot grijs gebouw in Dam, het Hariri-tribunaal. En uit uw Blok gaat het volgen. Hoe lang ken je dat gebouw, gebouw al? Nou, we zijn er in, in, in maart 2009 is het geopend. Toen mochten we als journalist een kijkje nemen. Is het niet dodelijk saai om daar ja, maandenlang te gaan zitten? Ja, ik denk het wel, ja. Ontzettend saai eigenlijk. En dan iedere dag weer door die beveiligingsmolen? Ja. Want dat zal wel wat... Uh... Ja, je wordt helemaal gescreend en, uh, en gescand. En je, je moet er drie, uh, drie uh, hagen heen eigenlijk. En dan weer pas binnen. Tom van Brussel, eigenaar van Café Lemke in Eindhoven. Is het uh, voor iemand onder de 18 tegenwoordig... ongeveer net zo lastig om bij het Lemke binnen te komen... als bij het hariri Tribunaal? <laughs> Daar ga ik wel vanuit. <laughs> Nog moeilijker. <laughs> ja, we zijn, de controles zijn natuurlijk aangescherpt uh, sinds, het, uh, sinds 1 januari. Ja. Dus het is niet en er opnieuw, glipt ja. niemand meer door? Uh, nog misschien nog wel stiekem, maar dat is niet de bedoeling. Zometeen hebben we het over drankbeleid. De Nieuws-PV. met. En Willemijn Veenhoven. Het Hariri-tribunaal. Eindelijk gerechtigheid, zegt de ene helft van Libanon. En de andere helft schreeuwt dat het hele hof één westers-joods-complot is. Ja. Arthur Blok, journalist en Libanon-kenner. Kan je nog even kort uitleggen waar dat tribunaal naar om draait? Nou, in, in 2005 werd op Valentijdsdag uh, de oud-premier, de premier Rafik Hariri... opgeblazen met een enorme autobom. Daar kwamen hij aan het leven en nog 22 anderen en tientallen gewonden... En eigenlijk is het tribunaal opgezet om een einde aan de ja, om straffeloosheid in Libanon. Een uh, soort punten zetten van tot hier en dit is wat we accepteren. Hij was dood. Iedereen, ja. nou iedereen, maar Libanezen gingen massaal de straat op... Ja. om nou, te demonstreren voor ja. gerechtigheid. Je moet het zo zien dat Libanon in 2005 werd nog bezet door Syrië. Mm -hmm. En die waren in feite verantwoordelijk voor de veiligheid. En ja, toen dat gebeurde hadden mensen zoiets... Uh, ja, nu moet Syrië eruit. Het is nu afgelopen. We willen als jullie onze veiligheid niet kunnen garanderen en dit kan gebeuren... Ga dan maar weg, ja, want Hariri was anti-Syrië. Nou ja, kijk, ja. hij heeft natuurlijk jaren zaken gedaan met de Syriërs, maar hij heeft de laatste jaren van zijn premierschap heeft hij zich een beetje 180 graden gedraaid en gezegd van ja, Libanon moet onafhankelijk zijn, en daar hebben jullie niet bij nodig. En ja. dat is, ja, ja de geruchten gaan dat dat de reden is dat hij is vermoord. Even um, een overzicht. Dit gebeurde er op die 14 februari 2005. As a convoy took Rafik Hariri along this route in downtown Beirut. None of his heavily armed bodyguards realized they were traveling behind a vehicle packed with explosives. And then this. His assassination created carnage. 22 other people were killed and scores injured. Ja, Hariri en twintig anderen dus kwamen om. Uh, Leg nog even ook kort uit. Wie zijn de verdachten achter deze moordaanslag? Ja, de verdachten zijn uh, uh, inmiddels vijf uh, mannen die aan Hezbollah worden gelieerd. Uh, die zijn niet aanwezig. Het is een, uh, ze zijn niet nooit gearresteerd door de Libanese autoriteiten. Die lopen nog vrij rond. Die lopen vrij rond. Uh, in Libanon? In Libanon, gewoon in Beirut. Uh, ze hebben een paar jaar geleden heeft een van hen een keer een interviewje aan Time Magazine gegeven. Toen heeft Hezbollah snel gezegd, ja, we weten niet waar die mannen zich bevinden. En, uh, Vijf uh, Hezbollah-strijders dus. Ja. Um, dat heeft natuurlijk de connectie met... dat hij nou niet keihard anti-Syriës was... maar in ieder geval niet zo gek was op Syrië. Klopt. Le leg even uit hoe dat zit. Nou kijk, je moet het zo zien. Um, in de eerste fase van, het, uh, van die, naar die aanslag... Toen, toen werd gezegd... Syrië heeft het gedaan. En... Uh, de hele internationale gemeenschap keerde zich eigenlijk tegen Assad op dat moment. Die zei van, jongen, dit is, uh, je moet uit Libanon weg. Uh, na een jaar stond er opeens een stuk in de, in de Spiegel. Dat is mm -hmm. een, een Duitse uh, Elsevier. Um, oh, Hez, Hezbollah heeft, heeft het gedaan. En uh, na een jaar kwam er een, een soort aanklacht naar buiten. En er stond in uh, vier mannen die hebben... Op de grond zeg maar de, de aanzag uitgevoerd. Of ze het hebben bedacht, dat is natuurlijk iets wat nog helemaal niet duidelijk is. Maar zij worden er wel van verdacht dat ze dat hebben uitgevoerd en op de knop hebben gedrukt. En Hezbollah steunt Assad en andersom. Ja, ja, ja blind hè, want ze, ze, ze zijn nu nog steeds een, uh, vechten ze mee tegen. Uh, de opstandelingen in Syrië. Dus dat zijn natuurlijk dikke maatjes. Ja, dus dat, dat is eigenlijk de crux ervan. Ja. Um, nou, is het een, uh, natuurlijk wel een moord in, in Libanon op een Libanees. en alle verdachten zijn Libanees. Ja. dan is het de grote vraag, waarom wordt het in Nederland gehouden? Ja, nou ja, om het even eenvoudig te houden. Het is onder hoofdstuk 7 van, uh, van het UN-charter. is het zeg maar uh, established, is het gevestigd. En dat betekent dus als er een bedreiging is. voor de internationale vrede en veiligheid. dan is dat. Dan mag de VN dat, dat gebruiken. Nou, maar, op dat moment nou, was het een terroristische aanslag. Ja, hebt toch ook rechtbanken, neem ik aan? Ja, maar, nou ja, het staat de Libanese recht nog niet bepaald bekend om, om, om de onafhankelijkheid. En eigenlijk is in al die jaren dat er in Libanon aanslagen zijn gepleegd... nog nooit iemand gearresteerd. Dat is wel ook wel opmerkelijk. Dus we hebben dan eigenlijk overal sinds de jaren zeventig... is politieke aanslagen gewoon een middel om een bepaald punt te maken. En er is nog nooit iemand gearresteerd ervoor. Dus dat is wel opmerkelijk. Tom van Brussel, hou jij dit bij? Als eigenaar van Café Het Lemke? Nee, sorry. Totaal niet. Libanon, weet je wat ligt? Ja, nee, dat wel. En ik, heb, ik ken het uh, Hariri uh, tribunaal daarbij ken ik al. Dat is wel heel wat. Want... Ik, ik weet wat. Ik weet uh, feitjes, maar. Ja. Nou ja, het gaat dus uh, nu van start, of tenminste het begin met een, noem je dat een pro forma zitting. Ja, dus die... het is allemaal nog uh, het echte spektakel. Nou, dit is aan een komen. Want de zoon van Hariri, die heeft er gisteren in uh, op alle, alle media, die komt naar Nederland met een heel gevolg aan, aan journalisten. En uh, kijk, het is natuurlijk niet alleen. Um, Hariri die is vermoord, maar na de uh, aanslag zijn er ruim twintig journalisten en uh, politici en gewoon omstanders, die zijn ook uh, vermoord door bomaanslagen. Dus mm -hmm. het is ook een soort ja, symbolische waarde hebben, ze, van dit is wat er met je kan gebeuren als je dit soort dingen doet. Ja. Maar jij zegt men met in zijn gevolgen een, een hele troep journalisten. Ja. Hoe wordt er in Libanon gekeken naar dat het proces hier wordt gehouden? Is, is het het gesprek van de dag? Nou, het, is het gesprek van de dag was het in 2009. Ja. Maar inmiddels is, het, uh, ja, is de dagelijkse zorg... dat er weer een bomaanslag ergens is, veel groter dan... Maar er komen hier het... tientallen journalisten ja. naartoe. En, en hoe hm. kijkt men er tegenaan dat het hier is? Is het een beetje het gevoel van... kan ik me namelijk voorstellen van waar, waar ja. bemoeit Nederland zich mee? Nou ja, Nederland heeft natuurlijk al een bepaalde naam... op het internationaal recht... Uh, het strafhof zit hier, het Rwanda-tribunaal en het Joegsluiver-tribunaal, noem maar op. Dus ja, misschien heeft dat juist wel een signaal af van... Goh, als het in Nederland is, dan zal het wel allemaal onafhankelijk zijn. En, uh, maar goed, de ene helft van Libanon vindt, vindt het verwerpelijk. De andere helft is ervoor. En wat kost het tribunaal? Nou, ik heb het even opgezocht natuurlijk, want ik zag deze vraag aankomen. Ja. Het afgelopen jaar, of dit jaar, is er een budget van 60 miljoen dollar. En dat betekent dat Libanon betaalt daar 49 procent van. En dat is dus nog meer... Dan het budget voor het Libanese ministerie van Justitie. En die dus andere 51 procent, wie betaalt die dan? Dat is de internationale gemeenschap. En Nederland? Nou ja, volgens mij is dat Nederland gewoon het, het, het, het, hoofdkantoor, het oude hoofdkantoor van de AIVD beschikbaar. En dat is dan Nederlandse bijdrage. Oh, daar hangen wel camera's. Ja, ja, dit is een soort fort. <laughs> Ik weet niet of je het gebouw kent, maar dat is een soort middeleeuws fort met eromheen een gracht en een loopbrug erover en daar hangen allemaal politiecamera's, en het is... Uh, ja, het is kun je niet zomaar even binnenkomen. Hoe, hoe, hoe leeft dit nu in Libanon zelf? Want je zei al van uh, het gaat om het feit... of je wel of niet achter uh, de Syrische bezetting stond. En er, ho, de, hoeveel Le Libanezen tegen Syrië aankijken. Mm -hmm. Is het echt een beetje dat de ene helft... kiest de ene kant de, ene andere, de andere kant? Ja, kijk, nou, je kan in Libanon nooit echt een goed onderzoek doen we, dus het is moeilijk om te weten wie, hoeveel procent van de bevolking precies voor of tegen is. Maar wat wel duidelijk is, je hebt een coalitie die wordt geleid door Hezbollah. Die zeggen van, het is een Amerikaans-israëlisch instrument. en zijn we om ons aan te pakken. En Hezbollah is Syrië tegelijkertijd. He? Ja, dus, maar dat, dat pro is uh, ja, Pro-Syrisch. Het, het is pro-Syrisch. En de andere kant die zegt van, ja, dat is dus de, de club die door Hariri wordt aangevoerd. Die zegt van, ja, maar hallo. Ja. Van alleen maar mensen die ons kamp zaten, die zijn. Uh, uh, maar zie je ook in, uh, je hebt nog steeds, uh, kent daar mensen, hebben mensen het ook op die manier over? En wordt, moet je nu bijna een kant kiezen als je nu liever dan woont? Nou, ik, ik, het is zo dramatisch is het eigenlijk helemaal niet meer. Het is meer zo van, ja, heel veel mensen zijn een beetje sceptisch over, ja, kijk, het is, uh, die, ze komen, de verdachten komen niet eens naar Nederland. Dus het is meer een soort showproces voor heel veel mensen. Maar toch zijn mensen wel, zijn wel benieuwd, van, ja, wat is er nou voor bewijs precies tegen Ja, die... maar wat schieten we dan uiteindelijk ermee op met het tribunaal? Wat heeft het voor waarde? Het, is een, uh, nou ja, het geeft een, een, een signaal af. Namelijk. Dat je dus hier je... niet meer weg kan komen. En kijk, die, die, die mannen die kunnen er wel veilig in Libanon zijn, maar ze kunnen nooit op reis. Want Interpol, daar is een, een arrestatiebevel tegen en uitgevaardigd. Dus ze kunnen nooit meer Maar dat, weer... kan, dat kan ook een soort internationale uitstraling hebben. Pas op, als je iets ja. flikt, dan. Ja, bijvoorbeeld uh, de Assad, Assad je en in Syrië. Hè, kijk, een Libanon-tribunaal. Misschien is de volgende stap van een Syrië-tribunaal. Om, om de misdaden die in Syrië worden gepleegd. door beide kanten door dus zowel het Assad-regime als de opstandelingen. Dus Assad zit nu in zijn kantoortje te denken: ja, dat Weet ik niet Leids kan ook mijn eindpunt zijn. De psychologie van Assad is sowieso een beetje moeilijk in te schatten, maar gaan we het nu niet over hebben, dat gaat heel lang duren. <laughs> de, -PV. de eerste dag van het Grand Slam tennistoernooi, de Australian Open... heeft een aantal verrassingen opgeleverd in het vrouwentoernooi. De nummers 6 en 7 van de plaatsingslijst liggen na de eerste ronde er al uit. Marcella Mesker, goedemiddag. Hallo. Je komt net binnenlopen, om wie gaat het? Ja, Petra Kvitova, de Wimbledon-kampioene uit 2011. Linkshandige, grote Tsjechische speelster, sterk, goede service. En eh, eigenlijk heel verrassend verloor ze van een Thaise speelster. Kum Kum, prachtige naam. Jonge Thaise speelster, 20 jaar. dubbelhandige slagen aan beide kanten. Dus misschien dat dat een beetje het probleem was voor Kvitova. Ze ging er in ieder geval in drie sets af. En ja, als ze nummer zes verliest. Eh, en dan ook nog de nummer zeven, de Italiaanse Sara Errani... Oké, okay, Italiaans, dus gravelspecialisten. Het is hier hardcourts, dus misschien wat minder verrassend. Ja. Zij verloor van de Duitse Julia Gurgus. Maar ja, als je op dag één van de Australian Open... twee uh, grote scalpen, nummer 6 en 7, bij de vrouwen eruit ziet vliegen, is dat verrassend. Maar dat is natuurlijk wel hartstikke leuk ook. Hè? Dus, dat hoort ook bij een toernooi, dat de favorieten eruit geslagen worden. Alleen Kiki Bertens is het helaas niet gelukt. Nee, want zij moest tegen een andere favoriete. Anna Ivanovic, voormalig nummer één van de wereld. Uh, uh, Finalisten, winnares. Roland Garros, um, nummer 14 geplaatst, dus dat is een taaie loting. Niet leuk, vooral ook niet omdat Ivanovic in goede vorm verkeert. Won vorige week, het eerste toernooi dat ze speelde... dus lekker vol vertrouwen. Bertens verloor twee keer 6-4, had eigenlijk best wel wat kansjes... Uh, werd niet echt weggeslagen, uh, sloeg veel winners... Veel meer dan Ivanovic. Maar ja, ze maakte ook meer fouten. Hè? En zoals je vaak ziet bij die betere spelers. op de belangrijke momenten. dan staan ze er. En dan hebben ze wel die controle. En ja, dan slaat Bertens net een dubbel foutje op setpoint tegen. of als ze gelijk moet komen. En dan lukt het net niet. Dus ja. eervol verloren. maar had misschien wel wat meer ingezet. En bij de mannen, geen verrassingen? Nee, Djokovic heel makkelijk door. Eh, eigenlijk veel top 10 spelers in actie eh, gekomen: Berdych, Ferrer, Vavrinka, Gasquet. Allemaal uh, makkelijk door. Uh, alleen Tommy Haas, de veteraan kun je zeggen, 35 jaar... Uh, hij moest opgeven. Had last van zijn schouder, want in het verleden al een... Uh ernstige blessures, schouderoperaties gehad. Dus hij gaf op na anderhalve set achterstand... tegen de Spanjaard uh, uh, Garcia López. Ja. Dus dat is wel jammer dat uh, Tommy Haas eruit ligt. Want dat is een mooie speler om naar te kijken. In Nederland is het tamelijk warm voor de tijd van het jaar. Hoe ligt het in Australië? <lacht> nou, het is een stukje warmer, kan ik je vertellen. Ja? Uh, vandaag uh, zo 32, uh, 33 graden. Maar vanaf morgen en de komende drie, vier dagen verwachten ze dus temperaturen boven de 40 graden. En wat doen ze dan ook wel weer op het moment dat het meer dan 40 graden wordt? Ja, uh, ze hebben um, de extreme heat policy in Australië. Wanneer het echt boven de 35 graden wordt... dan ja, wordt het toch eigenlijk ook wel gevaarlijk uh, voor de spelers. He. Die kunnen heatstroke krijgen. Bij de grote centenkoorts gaan de daken dicht. Dus dat geeft veel verlichting. Maar ja... Uh, als je dan hazen bent en die moet op een buitenbaan spelen... of zijsling, op een wat kleinere baan... Uh, en die gaan morgen in die hitte op de baan... dan heb je kans dat het spel uh, stilgelegd wordt. Dat, dat wordt allemaal nauwkeurig bijgehouden. Er zijn doktoren aanwezig die zeggen... van, nou als het te gevaarlijk wordt voor de spelers... zeker bij de mannen, die moeten best of vijf spelen... Uh, dan kan het spel dus een aantal uren worden stilgelegd. Dus dan loopt het uit, loopt het uit, loopt het uit, loopt het uit. Ja, maar ze hebben twee weken. Dus ze hebben tijd zat. Ja. Marcella Mesker... Tenniscommentator van NMS. Wat houdt de rest van de wereld bezig? Willem Frank de Noot vertelt het in 100 seconden. In Kiev botsten de pro-Europese demonstranten dit weekend weer met de oproerpolitie. Zo werd oud-minister en oppositieleider Lushenko bloedend afgevoerd. Zijn medestander Vitaly Klitschko, de voormalig zwaargewicht bokskampioen, noemt Oekraïne een politiestaat en wil Europese maatregelen. Ik roep de Europese politiek erneut nooit op deze vraag zo snel mogelijk te kleren. Nu sanctieën tegen personen die het rugraad van Janukovits regime bilden, kunnen hier eenheid Klitschko roept de Europese de Europese Unie, nu op om sancties in te stellen tegen de regering van president Janukovic. De Thaise economie steunt en puft onder de protesten in Bangkok. De beurs daar is de afgelopen maand al 12 gedaald... en ook het toerisme krijgt een flinke dreun... omdat veel landen negatieve reisadviezen geven, meldt CNN Azië. Singapore Airlines is cancelling some flights to Bangkok in januari en februari... because of falling demand and a travel industry association says the number of domestic visitors to Bangkok has fallen 20% because of the unrest. That's a drop of about 400,000 people. Fox News, de belangrijkste nieuwsbron voor veel Amerikanen. En de, de onversneden rechtse tv-zender wordt sinds de oprichting geleid door Roger Ails en journalist Gabriel Sherman schreef een boek over deze topman. It exists for two reasons: to generate as much profit as possible for its corporate parent, Rupert Murdoch, and to advance the personal political agenda of its founder Roger Ailes. I'm saying it's a political machine that employs journalists. Ailes maakte van Fox News een machine zegt Gabriel Sherman om zijn eigen rabiate politieke agenda uit te dragen. Zijn boek ligt morgen in de winkel en wordt rijkhalzend naar uitgekeken. Straks in BV Buitenland een gesprek met Peter Scheffer in Argentinië. Hij was bij de Dakar Rally om te kijken of de Argentijnen wel blij zijn met al die briesende racemonsters. In 2005 zal het geweest zijn, was ik met vakantie door de Baltische Staten... en toen zat ik in de hoofdstad van Letland, Riga, en op het terrasje... en toen hoorde ik een nummer van ik dacht, ik moet weten wat dat is. En gelukkig wist de ober wat het was. En later werd het pas een hit. Juanes met La Camisa Negra.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 Man, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa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 Yo solo tengo, tengo la camisa negra Een hit dus in 2006. Al wist Felix het geloof ik in 2002. <lacht> 2001. La Camisa Negra. juanes. <lacht> Columnist en schrijfster Nienke de Jong. Die is hier elke maandag. Je maakt je grote zorgen, Nienke, over de dalende caravanverkoop. Wat is er ja, aan de hand? Ja, en, en, ik lijk om weer de enige te zijn in Nederland, maar... Uh, het is dus het probleem, of probleem, er zijn het afgelopen jaar veel meer uh, campers verkocht dan caravans. 15% meer campers, ja. terwijl er is een daling van 44% van het, het verkochte aantal caravans. Dat is wel heftig. Ja, dat is zeker heftig. <laughs> en dat komt volgens mij allemaal door Omroep Max, want die had het afgelopen jaar een programma, dat heette We Zijn Er Bijna. Waarin Martine van Hos met allemaal fitte zestigers uh, door Oost-Europa reed. En al die fitte zestigers hadden een camper. Ja, en nu willen al die andere fitte natuurlijk ook een camper... om ook mee door Europa te reizen. En dat is dus de, de loorgang van de caravan. Maar ja. is dat erg? Ja, natuurlijk is dat erg. Want ja, zo'n camper dat lijkt natuurlijk allemaal heel fijn. Want bedoel, je hebt een enorm grote gevaar. Je zit heel hoog op de weg. Het geeft je een heel machtig gevoel. Uh, en daarnaast heb je niet meer zo'n raar pas op zwengt uitachtig dingetje... achter je auto hangen. Maar een camper is heel onpraktisch. Want een camper moet je altijd meenemen. Ga je op vakantie boodschappen doen, camper moet mee. Ga je naar je vrienden die 30 kilometer verderop wonen camper moet mee. Krijg je pannen, moet je slapen op de vluchtstrook... want je camper heb je gewoon mee. Terwijl dat is natuurlijk bij een caravan helemaal niet zo. Maar ja, en dat het ook nog zo is, als je die camper dan dus meeneemt... moet je ook alles weer opbergen. Moeten alle koffiekopjes weer in de kast. Moet het scrabblespel weer helemaal opgeruimd worden... terwijl je net zo lekker bezig was. Ja. Dat is allemaal met een camper en met een caravan niet. Want die zet je gewoon op de camping neer en dan ben je gewoon klaar. Maar waarom willen dan toch steeds minder mensen een caravan? dit klinkt namelijk super logisch. Uh, nou ja, een caravan is gewoon te Hollands. Kijk, als je een caravan op de weg ziet, dan weet je... dit is een Nederlander, want ja. Nederlanders die rijden in een caravan. En een camper is veel internationaler. Dan lijk je echt zo'n globetrotter, <laughs> omdat je dus ook zo lekker hoog zit. En met een caravan, dan zie je toch de weggebruikers denken... ah oh, heb je zo'n Nederlander met zo'n grote zak met aardappelen... achter in zijn caravan en een senseo-apparaat. Dat wil je niet. Je wilt de glamour van de caravan. Van de camper. Ja, heb je er zelf een eigenlijk? Nee, ik heb er zelf niet een, maar ik overweeg het wel. Want ik denk dat het weer van de hipsters moet komen. En nu ben ik een soort van halve hipster. Ik doe mijn best. Dus als alle hipsters nou weer een caravan kopen... met een leuk retro behangetje... en die gaan weer door heel Europa reizen... dan komen die fitte zestigers vanzelf weer achter ons aan. En tot die tijd gewoon in de tent? <lacht> Ja, natuurlijk. En het is een heel klein eentje. Dat kan ook. Vittige zestigers, hè? Felix? <laughs> Goed. Dankjewel, Nick de Jong. De Nieuws -BV Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Arthur Blok nog steeds aan tafel. Ja. Je bent uh, tot één uur te gast. We spraken je net over het Hariri-tribunaal. En ook aan tafel Tom van Brussel, horeca-ondernemer in Eindhoven. Een belangrijke dag voor hem vandaag. Want hij hoopt groen licht te krijgen voor een ambitieus plan. Met polsbandjes voor 18 minners. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam wordt onder toezicht geplaatst. De gemeente doet dat na blunders waardoor mensen in de bijstand een veel, veel te hoge woonkosten bijdragen kregen. Uit onderzoek blijkt dat ambtenaren een technische fout in het systeem niet hebben opgemerkt. Dat systeem rekende in centen in plaats van in hele euro's. De verhoging van het griffierecht leidt op minder zaken bij de burgerrechter, zegt het CBS. Sinds een paar jaar is het duurder om voor bijvoorbeeld een echtscheiding of een adoptie naar de rechter te stappen. En dat had tot gevolg dat de burgerrechter in 2012 1,1 miljoen nieuwe zaken kreeg, 75.000 minder dan in het topjaar 2010. Een aantal Duitse bierbrouwers heeft een boete gekregen... van bij elkaar 106,5 miljoen euro. Ze hadden verboden prijsafspraken gemaakt... waardoor een krat bier gemiddeld een euro duurder werd. Het gaat onder meer om de brouwerijen Bietburger, Krombacher en Warsteiner. En zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar veel meer fraude opgespoord. Volgens CZ werd er voor 4,3 miljoen euro aan fraude gepleegd met zorgdeclaraties. Een jaar eerder was het nog 2 miljoen. De opsporingsmethode is verbeterd, zegt CZ. En dat zijn de hoofdpunten. Dennis mooi. waar is wat aan de hand in Nederland? Op de A27, Felix, vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Lexmond en Noorderloos staat 2 kilometer. Er ligt daar een oliespoor op de weg. En daarom is de rechter rijstrook dicht. Roelof van de redactie is er weer met een update van de nieuwsbv.nl. Ik heb het niet echt doorgehad, maar we zijn de afgelopen vijf jaar... met z'n allen getuige geweest van een heuse aardverschuiving... in de foodsegmenten. Het Food Service Instituut deed onderzoek naar waar... en hoe we ons eten en drinken kopen. En daar gebruiken ze die grote woorden. Cafés zijn de grote verliezers. 22 in de min vergeleken met 2008, voor de crisis dus. Slagers, bakkers en groentemannen leveren 13 procent in. De winnaars zijn de grote goedkope ketens. Lidl bij de supermarkten bijvoorbeeld. En McDonald's, die fastfoodreus, is zo Populair dat eigenlijk iedere Nederlander een plan in zijn hoofd heeft zitten. voor als hij een Mac binnenstapt. Weet ook Murt Mossel. Iedereen, iedereen heeft zijn eigen ding. Als jij nu denkt aan je favoriete fastfood joint... dan gaat er automatisch in je hoofd dit. Dan weet je voor jezelf dit erbij. Dat, die friet, die saus. En dubbel die saus. Vorige keer hebben ze me genaaid met die saus. <lacht> ja, Zie je? je? Je weet het, je weet het. België dan, daar zitten ze een beetje in hun maag... met de nieuwe Miss België. Die is namelijk niet zo knap, vinden de meeste Belgen. En dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Zaterdag werd deze Laurence Langen tot misgekozen... in het Plopsa-theater, ja, ja. En sindsdien wordt ze vooral afgezekerd op de sociale media... Gelukkig voor haar was er ook een bliksemafleider, Cindy Sabbe. Die wilde ook wel Miss België worden. En dan moet je natuurlijk laten zien hoe slim je bent. Ja, ik denk dat dit een makkie is. Hoe lang geleden begon de Eerste Wereldoorlog? Tien jaar geleden. Yeah. Miss verkiezingen hebben natuurlijk een rijke traditie als het gaat om onnozele antwoorden. Miss South Carolina bijvoorbeeld zorgde in 2007 voor een heerlijk ongemakkelijk moment... toen haar de volgende vraag gesteld werd. Een op de vijf Amerikanen kan op de wereldkaart de Verenigde Staten niet aanwijzen. Hoe komt dat, denk je? Ik geloof dat onze educatie, like zoals in Zuid-Afrika uh, en Irak, everywhere, zoals... Like I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S., or should help South Africa, and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future for our children. Dank je wel, South Carolina. Ja, ze laten er ook heel langs weer. Heel heel zielig voor het kind. En vanavond is Zurich even het middelpunt van de wereld. Daar wordt de wereldvoetballer van het jaar bekendgemaakt. De uitreiking van de gouden bal. De hashtag Ballon d'Or, dat is de officiële Franse naam die ga je nog veel langs zien komen. Er zijn drie genomineerden. Frank Ribéry van Bayern München, die werd in de herfst nog als grote kanshebber gezien. Maar hij lijkt te zijn ingehaald door Cristiano Ronaldo. De Portugese heilbaby lijkt spekkoper sinds hij Portugal naar het WK aanschoot. Maar er is ook nog de man die de titel de laatste vier jaar won. De kleine man die zo groot is dat zelfs Amerikaanse country ukulele zangers zich door hem laten inspireren. Leo Messi, you're so tidy. You make it look easy like it's nothing at all. Overal populair ook in Nebraska, Omaha en Wyoming. Dus Lionel Messi. Maar waarschijnlijk wordt het Ronaldo. Vanavond weten we het. Volg deze show via It's The Nieuws. Roloff, thank you. Portiers en barkeepers zijn er maar druk mee. Jongeren onder de 18 die een kroeg of een discotheek proberen binnen te komen. Ook afgelopen weekend weer. Tom van Brussel, voorzitter van de vereniging Horeca Stratums Stratumseind... en eigenaar van café Het Lemke in Eindhoven. Staan jongeren van 16, 17 dan nu voor een gesloten deur, vraag ik me af? Ja. Echt waar? Uh, meerdere cafés die vroeger wel 16, 17-jarigen binnenlieten, lieten. Ik kies er nou voor om dat risico niet te lopen. Uh, en uh, een leeftijdsgrens uh, van 18 in te hanteren. Ja. ze kunnen natuurlijk gewoon een sinaas drinken, toch, in een café? Dat kan. Alleen als dan iemand van 18 een biertje haalt voor degene van 17... en die staat het uh, op te drinken bij je als horeca-expertant uh, daar uh, verantwoordelijk voor. Dus je moet gewoon je paspoort laten zien en dan zeggen ze... nee, je komt er niet in. Ja, en bij, er zijn wel zaken die het wel uh, doen, hoor. En dan krijg je door middel van een stempel of een polsbandje of iets dergelijks. Wordt er goed gecontroleerd dan in Eindhoven? Ik kan uh, me niet voorstellen. Ja? Ja. Wie loopt er langs dan om te controleren? Nou, de, um, voorheen was het voedselwarenautoriteit die uh, de controles uh, uitoefende. Maar sinds uh, de nieuwe drank- en horecawet is de gemeente daar verantwoordelijk voor. En die kunnen veel sneller uh, daarop handelen. Die hebben ook meteen een controleronde gemaakt... Waar... Is dan de politie die binnenkomt of komt er een ambtenaar binnen? Nee, het is een ja, ambtenaar, het is ambt iemand van de gemeente echt een... Uh... Undercover, met een, met een zonnebril op en een lange regenjas ja, ja, ja. Maar De eerste berichten waren natuurlijk dat, dat iedereen van 17 gewoon heel gemakkelijk een biertje kon krijgen. Dat klopt, uh, het is zo dat de, alle, de, alle gemeentes in Nederland... moeten vanaf juli 2014 hun handhaving en sanctiebeleid uh, duidelijk maken. En, uh, dus je hebt nog zeven maanden of zes maanden, zeker het goed. Uh, in Eindhoven was dat al klaar. Die, wij liepen daarin voorop, of zij. En die zijn meteen begonnen met een uh, controleronde... waaruit bleek dat uh, eigenlijk ieder gecontroleerd bedrijf... een, uh, een boete kon krijgen van duizend euro. Het komt natuurlijk ook wel omdat het Eind echt een eind is... met alleen maar cafés, cafés, cafés, cafés ja. en nog eens cafés. Hè? Ja. Dus dan moet je wel controleren. Want Ongeveer het 52. Bijna... Ja. Het is vandaag die idee voor u, want u hebt een idee bedacht... om die wet te handhaven. En eh, dan hoort u vandaag ook of alle horeca-bazen ermee instemmen. Want het is een plan dat gaat over polsbandjes. Hoezo? Uh, wat wij willen. Wat wij in samenspraak met de gemeente uh, bedacht hebben. Ze hebben die controle uitge uitgevoerd, zoals ik net vertelde. Uh, daaruit bleek dat het uh, een hoop uh, schort aan de manier van controleren. Ze hebben toen gezegd, als jullie uh, collectief iets gaan ondernemen... waardoor de controle op uh, die leeftijd uh, sluitend wordt... zijn wij als gemeente bereid om een andere manier van handhaven uh, toe te passen. En die andere manier van handhaven, die is dan? Uh, zij gaan dadelijk het systeem controleren... en niet zozeer de individuele ondernemer. Dus als zij uh, bij een bepaalde onderneming... Uh, merken dat er iemand van onder de 18 toch drank krijgt... gaan ze het eerst terugkoppelen naar het systeem... om te kijken of het systeem het functioneert. Het systeem, dat klinkt nog heel erg ja. bijzonder en, en onduidelijk. Ja. Leg eens uit. Het systeem is het, het collectief wat we aangaan. De, die idee vandaag inderdaad... ik hoor hoeveel ondernemers zich hieraan uh, mee willen doen. Het zijn er sowieso al 30 van de straat... maar goed, er zijn 52 ondernemingen... dus er moeten nog een aantal telefoontjes gepleekt worden. Aan, ja. Uh, sommige zaken, er zitten ook uh, cafetarias tussen, dus die hoeven hier niet aan mee te doen. Die verkopen geen alcohol. Uh, Friet mag je gewoon blijven verkopen. Ja. Friet uh, mag vanaf uh, ja, dat je tandjes hebt. Maar wat is het plan nou? Want het plan is dat uh, een jongere kan zich middels een app of op de website inschrijven. Je maakt een profiel aan. Uh, dat profiel wordt gelinkt aan een, uh, aan een polsbandje. Ja. Dan moet je dus 16 of 17 zijn. Nee, dan moet je deze 18 plus. 18 plus. Uh, ja, uh, de wet schrijft namelijk voor dat je voor iemand die niet onmiskenbaar 18 is, noemen ze dat. Hè, als je van de buitenkant niet kan inschatten of iemand wel of geen 18 is. Dan moet je licht meer. Of ja, meer. Ja, ja, tot 25 jaar zelfs. Mm -hmm. um, wat wij dus willen faciliteren, is dat jongeren niet overal continu een paspoort of ID moeten laten zien. Ze kunnen zich eenmalig laten controleren. De ID wordt gecontroleerd op echtheid en of iemand 18 is. Uh, er komt een link naar het polsbandje, daar zit een, een chip in. RFID -chip. Ze gaan naar een website, dus ja. is de bedoeling. Daar ja. geven ze al een hebbende houden op. Tot en nee, met ja, het nummer mag. van de ID. Ja. Tot en met het nummer van het paspoort, bij wijze van spreken. En op dat moment krijg je een polsbandje toegestuurd. Uh, nee, dat, uh, op locatie. We hebben daar uh, een loket voor op, uh, op de straat. Het is een beetje zoals een festival, hè? Uh, zo Precies, voor ja, ja. want we werken ook samen met een bedrijf... die dit op uh, bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event heeft gedaan. Dus je, je gaat uit, mijn nichtje van 18, op zaterdag... die haalt bij, ergens in, bij het loket in straat zijn het een postbandje en dan kan ze, die avond kan ze door met een postbandje te zwaaien, zwaaien alle kroegen. in. Ja, bij iedere deur hangt eigenlijk een, een, een ja. klein kastje... Uh, daar haal je het polsbandje voorbij. Op het polsbandje je... staat overigens niks. Puur een link naar die, naar je, uh, uh, die website. Op dat kastje ja. komt een fotootje van, van, het, van de persoon. Dus je ziet meteen of degene die het polsbandje draagt... ook degene is... Uh, die zegt dat ze zijn en die en dan zijn je dus 18. Even, nou vind ik het, uh, nou snap ik dat het, uh, uh, als je het verkoopt als god lijkt net een festival, klinkt het best leuk en het is ongetwijfeld ook heel handig voor de horeca ondernemers. Maar ik zit wel even te denken, dit heeft toch weinig meer met, met een beetje onbezorgd uitgaan te maken. Moet ik eerst ja. een bandje gaan halen? In jouw geval niet hoor. Je gaat <lacht> <Jij kan> gewoon binnen. <lacht> ik, ja, ik, ik, <lacht> ik heb even mijn nichtje in mijn achterhoofd. Ja. Nee, maar kom op. Je Kreeg, gaat toch een ja, beetje het, uit voor niet. de lol en dan moet je, je gaan registreren en dan, ja. dit, dit is toch ja. wel. Dus dan... gaat er wel een beetje vanaf. Arthur Blok heeft een vraag. Hij zit hier namens ja. uh, het hele Libanese volk en het Haïri-tribunaal. <laughs> ja. ja. Wat een eer. Nou, ik vraag me af, is het niet een beetje net zoals het, als het anti-rook anti werd? Op de eerste weken, maanden, dan gaat iedereen zich eraan houden. En dan een tijdje dan wordt het toch weer gerookt en wordt het toch weer gedronken. Want we zijn allemaal Ik bedoel, ik kom uit een dorp. en Welk uh, dorp? Vries. Dat is tussen Assen en Groningen. Ja. En daar stonden wij vroeger met z'n allen op een berg met een krat bier. En dan gingen we gewoon bier drinken. Toen waren we 15, 16. Maar... Ja. Volgens mij heeft dat totaal geen effect om te zeggen... Van, nu mag je alleen maar van nou, achter... Eindhoven is maar één bergje. Is dat uh, zo? Ja. <laughs> maar het klinkt zo overgeregeld. Ja. Dus. Dus nou, Slaan sla, sla we niet een het, beetje door? we faciliteren het voor de jongeren. Uh, je hoeft het niet. Je kunt ook gewoon zonder polsbandje op stap. Het is geen must. Alleen we gaan zoveel uh, positieve dingen aan dat polsbandje koppelen... dat uh, iedere jongere zich dadelijk wel... In, die bon willen wel Bonuspunten. <laughs> Bijvoorbeeld. Hè, alles kan geregistreerd worden. Dus je kunt ook afspraken maken met... Ja, een maar je, bioscoop. Nou, dit maar iemand... precies dat. Alles kan geregistreerd worden. Volgens mij zijn er heel veel jongeren die denken: nou, nee maar, je kunt maar. Toch ik gewoon op, op, niet re, op uh, Ik accepteer de voorwaarden ja of nee. Je kunt, kunt zo'n bandje gewoon krijgen zonder dat wij in jouw gegevens kijken. Dus dat is het punt niet. Een groot deel van die jongeren van 16 en 17... die loopt nu dus door die uitgangsstraat van Eindhoven. Ja. Maar ze mogen vrijwel nergens binnen om alcohol te drinken. Althans, dat mag niet van de wet. Hoe wordt die nu in Eindhoven gehandhaafd? Slaggever Robert-Jan Boy ging een avondje stappen al daar. Ik wil natuurlijk niet meer controleren of ik actie bent. Ja, dat snap ik. Goedenavond heren. Hoi. goedenavond. Ik moet zeggen, de stemming zit er al lekker in. Ja, hier in Eindhoven. Zeker, zeker weten. De straat is gevuld met jongeren... Ja. die bij de bar bijvoorbeeld hier oh, bij een café gecontroleerd worden door Portier Brab. Even wat laten zien, legitimatie. Ja, waar, ik ga een stemmetje in, dan zien ze binnen ook dat ik actief ben. Ik op de wel. hand. de Word je meer gecontroleerd dan uh, ja, dat 2013? Ja, zeker weten. Wat vind je ervan? Ja, goed hoor. Goed hoor? Ja, prima. En hij verdwijnt, nee, kijk, je houdt hem niet bij. Hij verdwijnt er in het gedrang, ja. in het café. Ik ga er lekker de druk op zoeken. Uh, juist. Ja. Hoe is het voor het portier Bram? Ja, het is meer controleren. Het is, het, is, het, is, het is meer in de gaten houden en mensen proberen het uiteindelijk toch. En, uh, het is wel als we voor ons wennen als we voor de mensen wennen. Voor iedereen is gewoon wennen. En, en, ja, het is weer aanpassen. Het is weer een.. Weer een regel die erbij komt en uh, ja, dat moet je maar gewoon mee doen. Want eerst moest je kijken naar de leeftijdsgrens van 16 jaar. Ja, eerst was ik 16 jaar. Oh dames, ja, even leek me maar alsjeblieft. Nou, ja, eerst zal het in principe omhoog van 16 jaar en hou hem ook binnen en nou is ik gewoon 18 jaar. En dan, uh... Ja, mooi, je Ik heb een stemmetje, bovenop je hand. Ben je ook dat ja, ik kan me wel voorstellen dat, het, uh, dat je toch meer zit te kijken van uh, ben je nou 17? ben je nou... Ja, uh, ja en teken, je, je ziet het gewoon niet meer. De nee. ene ziet er, dit is 16 je ziet eruit als 20, nou. en de andere is de 22 je ziet eruit als 16. Dat wordt alleen dus, uh, maar moeilijker op die manier? Alleen maar meer controleren, houd je wel weer bezig, dat scheelt. En hoe zijn de reacties? Ja, wel, wel positief. Als je gewoon normaal uitlegt wat er is, waarom je het allemaal doet en waarvoor je een stappen krijgt, dan, dan... Mensen snappen het allemaal. Maar wacht eens dus even, man. Als ik hier als 16-jarige binnenkom, zou dan, hoef, dan hoef ik toch niet uh, alcohol nee, te bestellen? Nee, zou zou in principe mogen, maar dat risico gaan wij niet lopen. Dus? Dus wij hebben gewoon gezegd, 18 jaar en ouder krijgen en, en mogen binnen, en krijgen een stempel ter controle, dat ze binnen ook kunnen zien dat ze echt achter zijn. Ja. Ja, dat is, mag ik even flink maatjes. Dus. Oh, dat is weer een twijfelgevalletje. Dit is weer een waar, twijfel, geen twijfelgeval, maar we moeten de even hebben. Oh, toch een compliment misschien, hè? Sorry, nog net niet. Wat is de leeftijd als je vragen mag? Nou, kijk ze maar hoor. Ja, dat zijn... 19. Ja, 19. Maar stel je nou voor, even een vraagje tussendoor. Als je 17 zou zijn, 17 of 16 of zo, en je gaat mee met vriendin van 20 of 19, ook al drink je geen alcohol, mag je toch niet naar binnen? Nee, maar het is wel logisch, want dan gaan ze toch alcohol drinken, wat niet mag. Toch? Is het binnen niet te controleren? Nee, binnen is niet te controleren. Nee? Nee, nee. nee ze kunnen het alcohol natuurlijk ook gewoon doorgeven. Nee. Als naar de 18 omhoog moeten, dan hebben we ook geen last meer van de kleine meisjes. De... Oh. En zo moet het! Nee. Ja. Ja, ja. ja, ik vind het gewoon een beetje onzin. Ja, dan heb je een jaar mogen drinken en dan mag je niet meer drinken. Dan gaat het nergens over... over. De overgang is raar. Ja? Ja, ja en en en dat kom... is gewoon heel leuk ja. En ouders gaan er ook ja. niet aan meewerken. Uh, ja, Je moet je ook moet meer je pasje laten zien. Ja. ja. Is dat, is dat uh, lastig? Is dat, uh, ja. Wekt dat ja. wat irritatie op? Soms. Maar het is wel begrijpelijk, ze moeten het wel hanteren. Anders is, er, ja, is het niet logisch om een wet te maken die, er, die niet nageschreven wordt, toch? Oh, ik sta in de weg. Ja, ja ik werf Dames, oh, gaat er een stempeltje? Ja. Wordt het een gezelliger op met die, met die nieuwe wet? Ja. Ik denk uiteindelijk wel. In het begin heb je wat wrijving. En uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk. komt goed, het komt goed. we is een brede, ervaren portier. Ervaren, met een oolijke blik in zijn ogen. Ja, wel een vriendelijke blik. Die lachend kan kijken. Wel. Maar die ook dwingend kan kijken natuurlijk. Als het moet, dan moet het. Ik hoef geen stemmokje nemen gaan. Komt goed. Twijfelgeval nee. twijfel hier zeker. Nee, nee, nee, nee, <laughs> nou, dat zullen de portiers wel vaak te horen krijgen. Dat ze een jaar lang al hebben mogen drinken. En nu in één keer niet meer binnenkomen. Dus ja. dat, dat zal wel irritaties opleveren, toch? Of niet? Ja, dat zeker. Ja. Ik... Um... Ik vind het overigens wel terecht, want er zijn gewoon nieuwe inzichten... Uh, in de medische wetenschap, uh, waar het blijkt dat zeker tussen de 16 en de 18... het brein enorm veel schade oplevert uh, op als je dan drinkt. Dus het zou heel gek zijn om iemand die nu 17 is... Uh, toch door te laten drinken, terwijl je weet dat het heel slecht is. Tom van Brussel is voorzitter van de vereniging horecabelangen... Eind, Eindhoven, en eigenaar van het café Het Lemke al daar. Uh, Tom, hoe zit het met de omzet de eerste twee weken van januari? Uh, voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Ik had al een uh, leeftijdsgrens van uh, minimaal 18. Oh. Alleen uh, collega-ondernemers die dus wel jongeren binnen lieten... en eventueel later van 16, 17, die merken echt al omzetverlies. Mm. Het is sowieso uh, of ze mogen niet meer binnen. En als ze binnen zijn en er wordt ge goed gecontroleerd... Uh, die drinken dan een frisje. Ja. Maar iedereen weet dat uh, twee, drie kooluitjes op een avond is meer dan voldoende. Even, even nog over het postbandje. Dat want um, de, dat is natuurlijk uitgevonden om het makkelijker te maken als het doorgaat allemaal. Voor uh, de controleurs, voor de, voor de kroeg-eigenaren. Maar waarom wat is het probleem? Waarom kan je niet gewoon je, je paspoort laten zien? Nou, Het is, eigenlijk ook, het is eigenlijk ook echt een. Uh, voor, de, voor de jongeren, of voor de stappers. Omdat uh, wat er nu gebeurt, uh, ID's worden gecontroleerd. Dat is best wel. Tijdrovend, hè, relatief gezien. Dus zo'n portier die staat dan met de zaklampje. Die moet kijken. Ben jij wel die foto? En je vergeet dat portiers het een ja. beetje lastig vinden om dan uit te rekenen of iemand wel echt 18 is. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat je dus <laughs> krijgt, is zeker bij die zaken waar veel grensgevallen komen, of twijfelgevallen, dan staat gewoon echt een rij voor de deur. Nou het, is nou, het is ijskoud buiten. Je, je staat buiten, je kunt niet naar je vrienden, je kunt geen feest vieren. Dus het is heel vervelend. Nou, doet er maar 30 van de 52 tot nu toe mee. Dus er moet nog heel wat afgebeld worden, zei ja. je net eerder. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld maar 35 gaan meedoen, gaat het dan wel doen. Of niet door? Nou, 30 was al onze, onze grens. En hoe lang moeten we wachten op dat polsbandje? Uh, 1 maart. Dan pas? Ja. Het duurt zo lang om ze te maken of zo? Uh, om het systeem te ontwikkelen, want wij hebben het, het bestond wel... maar nog niet op de manier waarop wij wilden. En ben je al benaderd door andere steden in het land... die een soortgelijk probleem hebben natuurlijk? Uh, ja, en ik heb, ik heb ook een gesprek gehad met Koninklijke Horeca Nederland... en zij zitten in iedere gemeente bij het overleg... dus uh, op die manier... Dan gaan we het wel landelijk uitrollen. En welke, aan welke bonussen denk je ten slotte voor de jongeren die zo'n polsbandje dragen? Ja, je kunt het voor alles verzinnen. Ja, als je met je polsbandje naar de bioscoop gaat... Eh, krijg je gratis popcorn. Of eh, hoe groot... Nou, dit is een beetje een flauw voorbeeld... maar hoe groter het wordt... stel dat er dadelijk 100.000, 200.000 jongeren... ingeschreven staan op die website. En je hebt eh, een, een reisbureau. Die kan een reis gaan verloten Of een, eh, een sportman. En vanavond is dus die, die, die, die bijeenkomst van die, van die horeca-basis... of hoe zit dat? Nee, die is al geweest. Dus, maar die, hoe weet je nou of ze instemmen, ja of nee? Er wordt eh, nagebeld op kantoor en, nu. Dan weet je genoeg. En ja. dan beslis je vanavond... zoveel hebben we er... Het gaat Dankjewel. sowieso door. Dank je wel. Israël neemt vandaag afscheid van oud-premier Ariel Sharon. Hij overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd. En Sharon wordt niet zoals gebruikelijk begraven in Jeruzalem... bij andere voormalige Israëlische premiers en presidenten. Nee, hij wordt overgebracht naar zijn ranch in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël. En NOS-buitenland-redacteur Merel Akkerman hier. Merel, jij volgt het nieuws uh, allemaal vandaag. Um, vanochtend was er die plechtigheid uh, voor de Knesset. Wat is er daarna gebeurd? Nou, vanochtend hadden we de, de toespraken van de uh, mensen die daar waren. Onder andere Blair was daar, uh, Biden uh, uit Amerika. Netanyahu heeft dat gezegd, Peres. Maar bijvoorbeeld ook de secretaresse van uh, Sharon. Nou, toen die ceremonie voorbij was, is de kist uh, weggedragen... door legerofficieren en uh, op een militair voertuig gezet... Op weg naar de, de boerderij. Uh, ze zijn onderweg wel gestopt in Latroen. Uh, daar is uh, Sharon in 1948 gewond geraakt. Levensgevaarlijk gewond. In zijn maag is die toen geraakt. En daar was een uh, korte ceremonie. En uh, daar is ook een monument voor alle gevallen Israëlische uh, soldaten. En vervolgens zijn ze nu nog onderweg naar de boerderij... waar om 1 uur de begrafenis begint. Juist. En wat moeten we daarvan verwachten? Um, nou, de boerderij is vlakbij Cederot. En Cederot ligt vlakbij de Gazastrook, zo'n 10 kilometer ervan af. Dus er zijn enorm strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Het gebied is opgedeeld in drie zones. Mm -hmm. De binnenste zone is voor de familie en de direct genodigden. In de tweede zone uh, kunnen mensen van het Israëlische volk uh, afscheid uh, nemen, he, meekijken. En de derde zone is echt een veiligheidszone... waar alleen militairen zich uh, mogen uh, bevinden om de, te zorgen voor de, voor de veiligheid... Um, streng bewaakt dus. Ja, heel streng ja. bewaakt. Duizenden militairen op de been. Israël heeft vanochtend Hamas ook nog gewaarschuwd... dat dit echt een hele slechte dag is voor een uh, militaire. Uh, Raketaanvallen, dat ze hard zullen optreden als dat gebeurt. Er is ook een oh. uh, raketafweersysteem uh, in uh, gereedheid gebracht. Dus ze proberen alles te doen om te voorkomen ja. dat het daar misgaat. En wie gaan er spreken? Uh, de twee zoons van Sharon en de stafchef uh, van het leger. En... Uh, en Dus niet zo groot als vanochtend, niet zoveel toespraken. Had u een blokje bij okay. Libanon kennen? Nou, ja. Zal dat in Libanon nog groot nieuws zijn vandaag? Ja, het is, het is wel nieuws, maar een, acht jaar geleden toen hij in coma raakte, is er natuurlijk al uh, nodig over gezegd. Maar waarom, ik stoor me er wel een beetje aan, <coughs> pardon, dat er wordt gedaan alsof het een soort held is. Die een groot staatsman had, Wim Kok het over. <coughs> pardon. Terwijl in Libanon heeft hij, ja, staat hij bekend als de, de, de slager van Beirut. En heeft hij, toen hij minister van Defensie was in begin jaren tachtig, hebben ze daar flinke. Huis ja, dat niet alleen, maar hij heeft ook toegekeken... hoe daar de christenen, ja. de, de Palestijnen en de vluchtelingen... Kampushaber en sert heeft afgeslagen Klopt, en, en door de Israëlische Kahan-commissie... is hij destijds uh, ja, beschuldigd gezegd... van ja, jij was ervoor verantwoordelijk... en je had moeten optreden, dus ja... Maar ja dus en dat dat je lees je, is... je toch wel in alle commentaren, lees je het wel. Ook die kant van hem. Ja, ja, je leest het wel, ja. Maar ja. er wordt nu net gedaan... Kijk, over de doden niet zo goed is natuurlijk. Hè. Er wordt nu net gedaan alsof het een soort, ja, was een grote held bijna in Israël. Dan wordt je ook neergezet als je de begrafenis ziet. En vanmorgen heb ik ook van die toespraak gekeken. Denk ik van, nou, nou. Ja, maar veel Israëliërs vinden dat ook. Ja, nee, natuurlijk. Dat is hun goed recht ook om dat te vinden. Dat, zo bedoel ik het niet. Maar in Libanon wordt er dus wel anders tegen nagekeken. Kevin de Grawe, die kwam haar tegen, vroeg haar naam... en vanaf dat moment zat die naam in zijn bloed. Althans, dat zijn de eerste twee regels van dit nummer.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 Here don't care, baby.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 15 oktober 19, 2013. Dus dat is nog geen, uh, nog geen drie maanden geleden, geloof ik. Make a move van Gavin de Graw. BV Buitenland. Vandaag verlaat de zwaarste rally ter wereld Dakar, Argentinië. Afgelopen week hebben de coureurs daar al meer dan 5000 kilometer gereden. Ons correspondent Argentinië in de kleine noordelijke stad Salta... waar het rally circus dit weekend neerstreekt is Peter Scherver. Peter, goedemiddag. Morgen nou, ja. bij jou dus. Leeft die rally daar een beetje? Ja, behoorlijk hoor. Ja. Uh, dat, dat is echt. Salta is een klein stadje in het noorden van Argentinië. Nou, die stad is helemaal uh, op zijn kop gezet door die uh, door die Dakar. Uh, je ziet echt overal mensen langs de, langs de route staan. De finishlijn bijvoorbeeld zijn heel veel mensen aan het wachten op de rallyrijders. Mm -hmm. Maar ja, ook in het stadje straatverkopers... die natuurlijk snel een, uh, een slag proberen te slaan... met wat t-shirts en vlaggen te verkopen. Uh, en, ja, en je ziet heel veel enthousiaste jongeren zelf uh, aan, hun sleutel, aan hun motortjes sleutelen... Uh, en een beetje langs de, langs de meisjes crossen... om uh, misschien nog wat, uh, ja, wat aandacht te trekken, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, het, een heel klein slaperig uh, stadje is echt... Uh, helemaal omge, omgekeerd, omgeturnd zeg maar, zo'n enorm spektakel van die Dakar Rally. En je hebt daar dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een paar van die jonge Argentijnen te interviewen over die rally. No para auto, saca foto, parta con mi amigo. Ook jij? Sí. Ajá. Y quieres ser piloto? Sí. De qué? moto, auto, de quad? De quad. De Por qué quad? Porque. En finalmente Marco hago Peter vertaal even mijn Spaans is niet wat het geweest is. Ja, nou, hij vertelt dat, hij dus, uh, dat ze stonden daar met z'n drietjes, met hun vriendjes. En ze komen vooral foto's maken. En uh, ja, zelf hopen ze ervan op een dag uh, ook uh, te dromen, zeg maar, dat ze ook uh, rallyrijder worden. En hun grote voorbeeld is de Argentijnse coureur Marco Patronelli. Maar ja, die is nou net alweer uitgevallen. Dus dan, dat is nou weer een beetje jammer voor ze. En de meeste van die jongetjes willen natuurlijk zelf inderdaad zo'n auto gaan besturen. Hè? Want daar zijn ze totaal gek van, denk ik, of niet? Ja, totaal, totaal gek. Van. Ik, ik, ik ben langs geweest bij, uh, bij een, een zeg maar, soort motorclub van een, van een groep jongeren... die zelf aan die, uh, aan die auto's ook sleutelen, die, die een beetje pimp your uh, ride, zeg maar. Uh, en sommige jongeren die, die, die rallyen daar ook al zelf in de buurt, in kleine lokale rallies. En ze vertelden me ook dat de Dakar uh, een ontzettend gevaarlijke route heeft gekozen. Er zijn ook een record aantal uitvallers, zoals jullie misschien hebben uh, begrepen... Uh, en het is een, een ontzettend zware route... omdat ze hebben gekozen voor ja, een woestijn... met heel veel ja, verraderlijke rotsen en greppels... Uh, mm -hmm. maar ook hele zware duinen. Dus ja, bijvoorbeeld de Nederlandse deelnemer... Sebastiaan Hoesseini, die ik sprak... Ja, die kwam helemaal een beetje gammel van zijn kwad af. Die rijdt kwad, staat vierde in het klassement... Ik zeg, ja, hoe voel je je? Hij zegt, ja, ik heb 17 uur al op die klad gezeten. Ja, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik heb nog nooit 17 uur achter elkaar kunnen rijden. Ik wel eens een half uurtje. Je sprak met Ja, ook mee gedaan. Want toen zijn we vroegtijdig uitgevallen. Maar toen hoorde ik meerdere mensen vorig jaar ook zeggen, ja, dat was makkelijk te doen. Maar nu hoor ik er een over. Levert er eigenlijk zo'n stad nog wat op? Ja, dat is wel belangrijk hoor. Salta is een van de armste provincies van Argentinië. En ja, het feit dat zo'n heel. Heel circus, eigenlijk, natuurlijk naar de stad komt. Dat levert gewoon heel veel banen op. Dus de horeca, ja, die doet goede zaken. S'avonds op de terrassen is het hartstikke gezellig. En je ziet ook, ja, heel veel mensen. niet alleen, eh, uh, uh, op, op zoek naar coureurs om een fotootje te maken. maar ook gewoon lekker eten en drinken. Hotels waren allemaal volgeboekt. Ze dus konden ook nergens meer terecht. Dus voor zo'n kleine stad en voor die lokale economie is dit heel belangrijk. Maar je hebt ook wel gemerkt, uh, Peter, even tot slot, dat er ook tegenstanders zijn van het Dakar. Ja, ja, je hebt ook wel, kijk, op zich is er ook normaal toerisme natuurlijk. Dus mensen bijvoorbeeld die gewoon een excursie naar de, naar de wijnvelden van Salta willen maken, ja, die, die klagen ook van, ja, verdorie al die wegen worden afgezet voor die Dakar Rally, hoe, hoe kom ik nou op mijn vakantiebestemming? Ja. Of een aantal uh, uh, oude, oude mannetjes die ik sprak op een bankje, die zeiden nou nou, van mij mag die Rally zo snel mogelijk weer vertrekken, want het is hier altijd zo lekker rustig. Waarom moet dat nou met al die herrie en al die stank? Dus, je hebt altijd wel twee kwanten aan het verhaal, maar ja. over het algemeen is het enthousiasme en het draagvlak voor die races echt enorm groot. Correspondent Peter Scheffer in Argentinië, dankjewel. Tom van Brussel is eigenaar van Café Lemke in Eindhoven en vertegenwoordiger van Horeca Bazen in Stratum, Stratumseind en omgeving. Volg je Dakar? Want het is eigenlijk wel een typische Brabantse aangelegenheid, toch? Ja, wij zijn goed vertegenwoordigd. Ja. En vroeger volgde ik eigenlijk meer dan nu. Om Eerlijk gezegd. Dat het nu te ver weg is. Ja, ja, volgens mij scheelt het niet zoveel. Nee, ik weet niet. En dat ze niet meer van die grote vrachtauto's besturen, zeker. Ik heb vroeger ooit een keer bij Jan de in een vrachtauto mogen zitten. En uh, dus dan heb je daar een beetje een band mee. Maar uh, ja, ik weet niet. De laatste tijd niet, niet meer zo. Uit uw blok weet alles over uh, Libanon. Hij is Libanon kenner namelijk. En binnenkort uh, vindt de Syrië-conferentie plaats. Ja of nee? Wanneer ja, wordt het beslist? Vrijdag gaat de Syrische nationale Raad beslissen of ze komen of niet. En dus dan zullen we weten of het volgende week woensdag doorgaat. Spannend moment. Heel spannend moment. Mogen we jullie bedanken? kom van Brussel. Vanavond dus die day Hoe laat gaat het eerste piltje erin? 7 uur. Oh, netjes, blok. heel netjes. Ja, he? Graag gedaan. Dank heren. Yo.